Op het station in Boedapest braken vechtpartijen uit. Het treinverkeer zou nu weer langzaam op gang komen, maar de vluchtelingen moeten buiten het station blijven. Oppositiepartij SP hoont de suggestie weg van het CDA om grondtroepen in Syrië in te zetten voor de bescherming van vluchtelingen. CDA-leider Buma wil dat er veilige gebieden komen in het Midden-Oosten, zodat vluchtelingen niet meer massaal naar Europa komen. SP-kamerlid van Bommel noemt dit lulkoek van de bovenste plank. Zeefhevens hebben volgens hem nog nergens in de wereld gewerkt. In Rotterdam is een bus tegen een kantoorgebouw gereden. Acht tot tien mensen zijn gewond geraakt onder wie de chauffeur die moest uit de bus worden bevrijd. De bus stak bij het Zuidplein, de berm en het fietspad over en kwam tot stilstand tegen het gebouw van SAA-verzekeringen. De gevel van het kantoor is beschadigd. Het weer wisselend bewolkt, met nu en dan een bui. nou af en toe zon in het zuidoosten, eerst nog veel regen, maar die trekt weg. De maxima liggen vanmiddag rond 19 graden. De rest van de week is het licht wisselvallig en aan de frisse kant met 17 à 18 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn geen meldingen van...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 Lunch. Het lunchprogramma van de CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ben ja. je het weet, wat is een werkdag vandaag hoor. Het is dinsdag vandaag, het is uh, ja, de begin van de meteorologische herfst vandaag. 1 september dus, dan is de zomer officieel volgens de meteorologen voorbij. Ja, voor uw kalender is dat niet waar natuurlijk. Voor uw kalender uh, is het pas op 21 september. Of, uh, ja, 21 september, maar de meteorologen zijn vandaag begonnen met de herfst. En het weer werkt daar volledig aan mee. Kijk dan naar buiten, dan zie je genoeg. Wat de actuele weersverwachting wordt, dat hoort u straks... van onze onverprezen Imka. Hallo, Imka. Hallo, Ruud. Ja, er gaan een paar dingen veranderen bij CIFM vandaag. Vanaf vandaag gaan we dat, gaat het een beetje rolleren allemaal. Nu ben ik natuurlijk gewend dat we allemaal op vaste dagen zaten. Maar het programma blijft wel, maar de presentatoren gaan een beetje rolleren. Ja, dat wil zeggen... Omdat aanstaande vrijdag Zandvoort Draait door weer start... En hebben Sharon en ik besloten om elkaar een beetje af te wisselen. Dus nu doet Cheryl vrijdag en ik doe dinsdag. En volgende week doen we het andersom. Leuk hè? Ja, heel gezellig. Zo. Ja. Dus dan zit je om de 14 dagen tegen mij om te kijken. Tjoe, jongens, je hebt ook niks in je leven. <lacht> Goed, Imca is de sidekick vandaag. Imka gaat straks het nieuws lezen en die gaat straks ook de bioscoopagenda. Want ook dat gaan we vandaag, vanaf vandaag op dinsdag, doen. Elke dinsdag. De bioscoopagenda. Om kwart voor één krijgt u het actuele filmnieuws van Circus uh, Zandvoort. Dat hadden we altijd op woensdag, maar dat hebben we verplaatst. Dan hebben we het op dinsdag iets minder vol en op dinsdag iets voller. Nou, leuk verdeeld allemaal weer. Dat vind je niet erg. Dat vind jij niet erg. Verder, uh, weet je, uh, we zijn natuurlijk nog steeds volop uh, in de running uh, met de actie uh, Verzet Windmolens. Uh, er wordt nog steeds druk paal gezeten... Wat, eh, ik heb het betrouwbare bron vernomen dat degene die vanmorgen van 6 tot 12 gezeten heeft... wat langer moest, want die kon ja. er niet af vanwege nee. de, de springtijd. Ja, en een hele sterke stroming. Ja, ook dat nog. We gaan daar straks even over praten, want de man die gisteravond van 6 tot 12... op die, op die paal gezeten heeft, Willem Bruist, die is in de studio. En daar gaan we straks eventjes mee, mee babbelen. Even zijn ervaringen horen en zo hoe het was op die paal. Hij zat niet voor paal, maar hij zat op de paal. <laughs> maar goed, dan gaan we straks eh, nog even eh, zo eh, rond eh, na, voor of na het nieuws zien wel. Dan gaan we met Willem praten erover. En eh, ja, wat heb ik eigenlijk nog meer vandaag? Ja, veel lekkere muziek en een 3 1 Natuurlijk om kwart over twaalf. Ja. Een echte 3 1 En ze is een leuke vandaag hoor. Ja. Dus vandaag is een keer een moderne. Normaal zijn het allemaal oude platen, maar vandaag hebben we eens een keer een moderne 3 1 Heel leuk, maar ik vertel het nog niet wat. Kou lekker geheim. Eh. Goed, zullen we maar beginnen dan? Ja. Ja? Ja. Wat denk je dat de eerste plaat is? Geen idee. Geen idee, ik ook niet. <laughs> nou, een eerste plaatje gaat over jou. Oh. Ik ben benieuwd. Wie jij het? She is so fine. Sven van Zweden. Dat is een leuk plaatje.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 beautiful Get her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 up if it means that much, but if I Ella heet ze zo, zo, ja. Ja, Ella R. heet ze. Het nummer heet Fall Down. En die werd vooraf gegaan door Sven van Zweden. En uh, dat was een heel leuk liedje. She's so fijn. Een lekker vrolijk geval. En nu, en nu, en nu, en nu. Wat krijgen we nu eigenlijk? Ja, tuurlijk. 3-1. Eén, één, één. En die is vandaag van Florence and the Machine. You were on the other side, like always. Wondering what to do with life. I'd already had a sin, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. This one should To get hurt. Now there's a few things we have to burn. Set our hearts ablaze, and every city was a gift, and every skyline was like a kiss upon the lips, and I was making you. En The Machine. Het is een uh, paar maanden geleden uitgekomen. <coughs> en uh, nou, ik vind het wel lekkere muziek. U hoorde, achter een volgens hoorde u het nummer uh, Ship to Wreck. Dat is het hitje wat ze ermee had. En daarna What Kind of Man. En daarachteraan weer How Big, How Blue, How Beautiful. En dat is, uh, tevens, uh, dat is tevens de titel van het album waar dit allemaal van afkomt. Zo is dat. Ja, en het zal u niet ontgaan zijn, eh, dames en heren, dat er op dit moment eh, nog steeds, ondanks alle weersomstandigheden, een actie aan de gang is op het strand van Zandvoort eh, tussen de paviljoens Ahoy en Talassa. Dat is 18 en 19, als ik het goed heb. En eh, daar wordt nog steeds paal gezeten... En dat allemaal in het kader van uh, natuurlijk het goede doel dat wij uh, in Zandvoort... en niet alleen in Zandvoort, maar overal eigenlijk... gewoon niet willen dat er 700 windmolens van meter, 200 meter nog hoger voor de kust komen. Want we willen graag een vrije horizon hebben. En we hebben ook geen behoefte aan een een of andere knipperende rode lichtjeslichtshow... Uh, s'avonds, uh, want dat is natuurlijk ook geen gezicht. Een van de mensen die gisteravond van 6 tot 12 op die paal gezeten heeft onder erbarmelijke omstandigheden. Ah. Echt ja. erbarmelijke omstandigheden. Dat is, uh, uh, ja hij noemt zich Willem Bruist. Nou Willem, uh, uh, welkom in de studio. Heb je het een beetje overleefd? Ja, ik heb het uh, heel erg goed overleefd. Ja. En ik noem mijzelf geen Willem Bruist, zo word ik genoemd. hè? O, zo word je genoemd. Ik kan er ook niks komt aan doen. Komt dat daarom omdat je uit uh, Twente komt waar dat grolsbier vandaan komt? Of? Ja, juist, je moet grollen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar vertel, je, je ervaringen. Want ik heb gehoord dat het er toch best wel spannend was. Met veel water en, en klimmen langs touwtjes die niet helemaal strak stonden. Hoe was het? Uh, nou ja, kijk, je gaat erop. Ik had, ik had de pech dat ik erop ging met hoog water. Um, dus dan zit je in een waardpak. En dan hobbel je eigenlijk naar, uh, naar de paal toe. Onder berggeleiding hoor, ik moet wel even zeggen, onder hele goede berggeleiding. Ja. En uh, op een gegeven moment, ja, dan sta je daar, dan sta je op het punt of no return. Zoals in uh, Engeland zeggen of Duitsland of Canada, geen idee. <laughs> en daar ga je. En dan moet je dus klimmen, dan moet je dus omhoog. En uh, dan ben je keurig netjes uh, aangelijnd, Want je klimt omhoog en aan de andere kant uh, er staat een man aan het touw te trekken. Hij trek je eigenlijk naar boven toe, zeg maar. En dan ben je boven en dan is dat je verblijf voor de zes uur die erop volgen, zeg maar. Ja. En hoeveel bewegingsvrijheid heb je daar? je kan alle kanten op. Ja, ik Ik hoorde juist dat het nogal krap was. Ja, natuurlijk is het krap. Kijk, het is een plateau waar de paal doorheen loopt, zeg maar. Want dat moet ook omhoog en omlaag kunnen natuurlijk. Ehm... Je hebt wel wat bewegingsvrijheid, maar na drie rondjes had ik het wel gezien, zeg maar. Ja, ja. Na drie keer een de gedraaid, dan denk je: oh, water. Ja. Links, water. water recht. Rechts. Ja, water, ja, ja, ja. ja, ja. Voor je, water. <kijs> ja, en, uh, nou ja, op een gegeven moment, het, het wordt vanzelf een keertje app. En dat is dan wel leuk, want dan komen de mensen ook dichter bij de paal. Ja. Er komen dus mensen die, uh, die komen je aanmoedigen, uh, uh, ze zwaaien naar je. Uh, er is niemand die heb gegooid met steen of tomaat. Dus op zich uh, valt het allemaal best mee. Goh, heb jij geluk gehad? Ik heb geluk gehad. Dat ik niet in de bus was. Ja, ik, uh, ik zat al te kijken en denk: Nou, we blijven, Ruud? we blijft hij. nee, nee, ik had andere activiteiten. Maar maakt ja. niet uit. Hé, hey, uh, ik hoorde ook nog iets. Of was dat? Had er niks mee te maken. die je straks in de keuken iets vertellen over een laptop? Is daar water in gekomen of niet? Dat is mij niet bekend. Oh, huh? nee. Oké. Okay. Ik dacht dat je het erover had. Zal mijn eigen laptop wel geweest zijn? <kwijnt> ja. ja. <kwijnt> Maar, maar, maar het, het, is, uh, het is gewoon overweldigend geweest... Aan, aan, aan de reacties en zo. Want natuurlijk, uh, je hebt ook je social media. Uh, je krijgt een berichtjes op binnen. Mensen die meeleven. Uh, tot in Australië, kan ik vertellen. Ja. Mensen die volgen dit allemaal. En, uh, nou ja, goed, ik heb vanmorgen, toen ik wakker werd... Uh, het eerste wat ik doe... mijn eerste levensbehoefte is koffie. Dat is gewoon een vast uh, gegeven. Iets anders moet je me ook niet voorzetten. Uh -huh. En terwijl ik... Uh, de melk en de suiker door de koffie roer en ben ik eens voorzichtig op Facebook aan het kijken geweest. Nou, mijn duim bleef schuiven. En bleef schuiven, en bleef schuiven. Ja. En toen ik klaar was met al die berichtjes... heb ik mijn koude koffie opgedrongen. <laughs> <laughs> Dat is tegen alles in uh, werking ik maar, geloof eigenlijk. Ja. Maar uh, nou, het was echt overweldigend. Het was, uh, ja. ja. Hey en... Um... Uh, wat heb je allemaal gedaan daarboven? Dan kon je een beetje vermaken? Ofzo. Was er stroom bijvoorbeeld? Kon je met je, met je telefoon uh, wat doen? Of, of hoe dan ook? Ja, ja, je, je, je hebt, uh, je hebt uh, Ja, natuurlijk, je hebt stroom. Alleen uh, ja, de laptop, daar doe je zoveel mee. Uh, oh. Want ik, zoals wat ik net zei... Je krijgt natuurlijk een heleboel reacties... En, uh, daar reageer je op. Je krijgt natuurlijk ook mensen die beneden op het strand staan te schreeuwen. Tegen de wind in. Ja. Nou ja, goed. Ze horen mij wel, maar ik hoor hun niet. <lacht> Jij praat aflandig. En zij, of uh, zij praat uh, uh, af, ja, af, uh, niet aflandig, dus. Ja. Uh, uh, uh, ik met ga-wind en zij met mee wind ja, ja. Zeg maar. Of Fizier. tegenwind, tegenwind. Ja, maar ja. goed. Er was op een gegeven moment met, met gebaren en zo was het, uh, was het wel uh, duidelijk allemaal. Hè. Ja, ja. En, en ben je nou nog een beetje verzorgd daarboven? Ik bedoel, uh, laat eens, uh, kom eens nog koffie brengen. Of, nou, koffie uh, heb ik niet gezien. Ik had wel de, de nodige liquids bij me natuurlijk. Ja. Um, wat mij wel verraste was dat ik mensen aan de paal kreeg. Ik hoorde denk ik twee stemmen vanuit het donker. En die zeiden van uh, Willem, Willem, Willem, laat de emmer eens zakken. Ja. De emmer zakken, wat is er dan? Ja, we hebben een boek voor je. Ja. oké, okay. een boek. Hm. He, alsof ik tijd heb om te lezen. Ja. Daar verbruis ik gewoon te veel, dat lukt niet. Nee. En uh, die Emma gaat naar beneden, en ik haal uh, de touw op. Op een gegeven moment ik kijk in die Emma toen het ding eindelijk boven was. En ze lag er een grote bak met bitterballen. Ah, Daar heb jij wat mee, hè, <lacht> met bitterballen? Op een <lacht> of andere manier word ik ermee geassocieerd. Het is het niet mijn schuld. schuld? Nee, het nee. is niet mijn nee. schuld. Ik luister nee. dat vaker van je, de, de, de bitterballen. Ja, ja, dat is, dat is uh, <lacht> je zou bijna zeggen dat het een gesponsorde actie is, maar dat is niet zo. Nou ja, maar goed, uh, dat is er uh, dat is, uh, heerlijk ingegaan. En dat was ongeveer een half uur, drie, kwartier later. En toen stond er beneden een dame aan de paal van... Willem, laat het touw even zakken. Ik heb wat voor je. Nou, je hoort een stem, uh, Ruud, hè? Je ja. ziet, ziet dus niemand. Nee. Dus op een gegeven moment dan zit je dus te kijken van... waar komt dat geluid weg? En toen zag ik inderdaad zag ik beneden een dame staan... die was de honderd uitlaat en een plastic tasje. Dus ik gooi de touw naar beneden. Is ze eerst een half uur aan de vanger geweest voordat ze de touw had. <lacht> en uh, nou ja, ze hing er een tas aan en uh, ik, hij staat naar boven me toe. en nou, ik zullen ook krijgen. Dus ik kijk er zo in. Nou ja, mooi bakje. Kleine geitenkaasjes zaten erin. Bakje yoghurt. Zo. Blikje uh, Amstel Raadler. We mag geen reclame maken, nou. Citroenbier. Ja. Vertel maar. Maar ja. En nou ja, en, uh, nou, ja dat, dat, dat, was gewoon, dat was gewoon geweldig. Er kwamen nog, kwam nog twee mensen langs en ik hoorde op een gegeven moment uh, weer van, van Willem. Dus ik kijk zo, dat bleek dus onze collega, zei Quintet. Ja. ja. En uh, die zegt van. Ja, en dit wordt, dit wordt lachen natuurlijk, want het ligt natuurlijk op het strand een gigantisch anker. Ja. En hij zegt: Willem, ik heb hier een chocoladekoek voor je. Die druk ik hier in het anker, die is voor jou. Zie je, ja, bedankt. En hij liep ook zo ver. <laughs> zo verder. <laughs> nou ja, goed, gelukkig kwam uh, Jonas, die kwam. Uh, regelmatig kijken. Ik zeg, nou weet je, ik gooi die emmer even naar beneden... en doe, doe jij die koek er eens even in. Ja. Dus ja, alweer dan ben ik meer dan goed verzorgd daar. Oké, okay. ja. en het is een hele ervaring natuurlijk, hè? Het is inderdaad een hele ervaring. Je beseft het niet als je voor die paal staat... maar als je erop klimt... en dan, dan zit je er echt middenin... en dan, dan word je zo, ja, toch wel bevangen door een soort magie... Ja. van, ik ben met een goede zaak bezig. Ja, Ja. Nou, het is natuurlijk een goede zaak, hè, want uh, voor de mensen die dat nog steeds niet doorhebben... of niet weten of uh, misschien uh, net terug zijn van vakantie... je weet het maar nooit, uh, er vindt dus een actie plaats voor de uh, Zandvoortse kust... in dit geval bij, tussen de pavillons Talassa en, en uh, Ahoy, 18 en 19... Daar staat een grote paal. En die paal, die uh, bedoeling is dat die uh, steeds verder omhoog gaat. En dat gebeurt als er duizend handtekeningen bijkomen. Dan gaat het dus, die paal, zoals het toch zijn, te 10.000. Weet je ja, dat nou niet Nee, het meer gaat, gaat, gaat, gaat volgens maar uh, gaat het maar per tien. Als, als ik me niet vergis, gaat die daar weer een stukje over. Ja. ja, nou in ieder geval, als er een, een ik, nou, ik weet niet of het duizend of tienduizend zijn... maar in ieder geval, de bedoeling is dat we uh, uiteindelijk... Uh, in ieder geval minimaal 50.000 handtekeningen ophalen. Reden daarvoor waarom 50.000... Nou, als het er 50.000 zijn, dan is het, namelijk, dan is het een, een, uh, pet, een, een petitie. En uh, als er 50.000 handtekeningen uh, zijn ingezameld... dan is namelijk de Tweede Kamer verplicht om het op de agenda te zetten. Helemaal correct. Dus ja. uh, daarom, dames en heren, mocht u nog niet getekend hebben... doe dat dan... Want dat is heel belangrijk, want we willen gewoon die lelijke dingen niet voor de kust. A, niet omdat het er niet uitziet. En B, omdat het eigenlijk, dat hele windmolengedoe, een lange gepasseerd station is. Het is niet rendabel. Het, het levert niks op. En we moeten onze focus richten op, op, op, op, op zonne-energie en andere dingen. Die groene energie. We zijn echt niet tegen groene energie. Laten we dat vooral even vaststellen. Alleen, we willen die rommel niet voor de kust van... Het gaat niet alleen om Zandvoort. Het gaat om Bergen. Het gaat om uh, uh, Egmond. Het gaat om Wijk aan Zee. Het Katwijk. gaat om uh, Bloemendaal. Het gaat om Zandvoort, Katwijk, Noordwijk. Uh, dus. Uh, stoppen met die handel. Ja. Willem, fijn dat je eventjes in de uitzending wilde komen om iets te vertellen over je gigantische ervaringen. Ja, mag ik nou heel even uh, een speciaal woord van dank uitspreken <lacht> voor uh, de hele organisatie? En uh, met name Huig uh, Molena. En uh, zijn hele club, want het, uh, het gebeurt absoluut veilig. Het gebeurt uh, heel professioneel. En. Ik voelde mij uh, iedere seconde da dat ik op de paal zat, voelde ik mij gewoon veilig. Goed zo. Mooi zo. Nou, dat is dan even goed gezegd uh, voor Huig Molenaar. De man die het initiatief hier toegenomen heeft. En dat vinden wij natuurlijk geweldig. En teken nou, ik zal u nog even vertellen waar u dat kunt doen. U kunt in ieder geval natuurlijk op het strand tekenen. Daar liggen lijsten. Kunt u tekenen bij zowel Ahoy als bij uh, Talassa. U kunt ook uh, online dat doen. Want het enige wat u hoeft te doen... is te gaan naar www.petitie24.com of.nl. Uh, .nl. Dat wil ik afwezen? Nou, volgens mij doen ze het allebei. Nee, het is Het com, .com dus. En dan gaat u naar Verzet Windmolens. Dat is de, dus, uh, en, en daar kunt u dan tekenen. Dat maar, is een, een goede zaak. Maar donderdag, donderdag gaan de twee mensen van ZFM... wederom de palen, hè? Ja, Jonas gaat erin en ook onze ja. eigen Donnie gaat erin. Mama ZFM gaat ook de palen. En Mama ZFM. Uh, wij zullen er staan. Wij zullen er staan. Ja, we gaan kijken. We gaan het ook zeker uh, verslaan... Via, uh, via dit prachtige medium. Zo, nou, hartstikke bedankt Willem. Goed zo. Dank. En uh, neem nog een bakkie. Ja. Wij gaan intussen met Imka naar het nieuws. Is de tune natuurlijk, want zonder dat doen we het niet. Het nieuws bij CRM Zandvoort met Imka Trommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 1 september 2015.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 Met name schrijver bij zee Marco Termes en Ron de Jong... zagen hun deelnemen of ingekort of bijna helemaal in het water gevallen. Termes mocht nog tot 11 uur zitten voordat het te gevaarlijk werd. De jong heeft echter misschien maar één uur zijn protest... tegen het in het zicht plaatsen van de voormalendijde turbines kunnen tonen. Vanmorgen om 6 uur kon de opvolger, opvolgster van Albert Koolper, Laura Jongejan... niet beginnen vanwege springtij en een sterkere stroming... Hierdoor heeft Albert Korper een paar uur langer op de paalgebied verkeerd. Een groep slaatleden uit Amsterdam heeft zich afgelopen maandag... in de Amsterdamse waterleiding Duinig georiënteerd over het probleem... met het grote aantal damherten dat daar leeft. De populatie is gegroeid van een schrikbarende naar een schrikbarende hoeveelheid. In een gebied met maximaal plaats voor 800 van deze grote grazers... leven er nu circa 3000. Met alle gevolgen van dien... De, groep, de groepen zorgen ook voor overlast als gevaarlijke situaties rondom de waterleidingduinen... maar ook voor het kaalvreten van de vegetatie... en wel in een mate waardoor de rest van de fauna nauwelijks voldoende voedsel heeft. Zandvoort heeft al vaak bij Amsterdam gevraagd om een oplossing. Onlangs kwam in het college van burgemeester en wethouders van de hoofdstad een oplossing. De herten zouden naar Bulgarije getransporteerd moeten worden... waar ze in een natuurgebied kunnen leven... De gemeenteraad moet nog over deze oplossingen besluit nemen. Later bleek dat daar ook gejaagd mag worden. Natuurlijk is de Partij voor Dieren dat geen, voor de Partij van Dieren dat transport geen optie. Net als het schieten, afschieten van veel herten. d 66 ziet echter wel de noodzaak ervan in en zal voor het reguleren van de populatie stemmen.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 Het college van BMW en de gemeenteraad... zullen verschillende onderwerpen met remkes bespreken. Zoals in integriteit, de democratische controle op de samenwerkingsverbanden... en een aantal actuele zaken die Zandvoort graag onder de aandacht... van de commissaris wil brengen. Op 18, 19 en 20 september worden, voor race, worden racefans getrakteerd... op een sterk internationaal autosport-evenement... op het circuitpark Zandvoort. Het Zandvoorts Masters Weekend...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 heeft mede dankzij de winst op Zandvoort de sprong naar de Formule 1 kunnen maken. Op 18, 19 en 20 september zullen verschillende internationale F3 Formule 3 coureurs strijden om de Master's titel. Alle met gelijkwaardige Formule 3 bolides Via www.circuit-zandvoort.nl zijn de gratis downkaarten te downloaden. Deze zijn het hele weekend geldig. De overige kaarten zijn gunstig geprijsd zodat fans kunnen genieten van het aantrekkelijke raceprogramma.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 van uh, The Common Limits. Als je gisteravond naar de wereld doorgekeken heeft... dan uh, heeft u ze ook live kunnen horen, akoestisch. En dan heeft u ook kunnen horen hoe fantastisch het tegenwoordig klinkt. Met twee Amerikaanse muzikanten erbij. Echt helemaal geweldig. Ilse de Lange, J.D. Meyer en... Uh... Ja, die andere namen weet ik even niet. Maar goed, ze zijn met z'n vieren en ze maken gewoon geweldige muziek. Nieuwe album komt uit op 25 september aanstaande. En dit was de nieuwe single. Dit is Lana Del Rey. Terence loves you. Nou, is fijn te weten. Straks een kwart over één de bioscoopagenda. Eerst Lana. I'm what you are. I don't matter to anyone, but. I'm Muziek, Lana Del Rij. En het nummer dat heet Terence Loves You. Gevoelig hoor, allemaal. Het is mooi. Het is mooi voor Cheryl in zijn, uh, in zijn balladprogramma. In zijn donderdagavond. Tussen app en Vloed. Hè? Nou, Epp uh, en Vloed, daar weet Willem Bruist alles van tegenwoordig. Zie <laughs> op die paal gezeten heeft. We gaan naar Fleetwood Mac, as long as you follow, de laatste voor het nieuws van 1 uur. De mooie van uh, Fleetwood Mac. As long as you follow. Zolang je me volgt, he, kan er niks fout gaan. Follow the leader. Ja. <laughs> Goed, het is 1 september vandaag en uh, we gaan nu meenemen naar het NOS-nieuws van 1 uur. Straks in de twee uur krijgen we natuurlijk nog een leuk stukje camera. Daar beginnen we mee. En uh, voor de rest uh, komt Imka straks nog met de bioscoop. Agenda toch allemaal van aanstaande, vanaf aanstaande donderdag. Dus het wordt allemaal wel gezellig. Nou, ik zou zeggen... Uh, neem een broodje, neem een bakkie en uh, tot zo.